Uur. Gert Fluk met Flugmartenwijsjoornaal. Oud-SP-leider Emiel Roemer wordt waarnemend burgemeester van Heerlen, meldde Bronnen aan de regionale zender L1. Roemer wordt daarmee de eerste SP-burgemeester. De huidige burgemeester van Heerlen, Kree stopt tijdelijk met werken omdat zijn zoon ernstig ziek is. De politie wil gaan werken met nieuwe speciale flitscamera's waarmee de pakkans voor bellen en app achter het stuur flink moet toenemen camera's registreren of een automobilist een telefoon in zijn hand heeft. Het voordeel is dat de politie niet meer eerst iemand staande hoeft te houden... maar dat de camera het voorwerk doet. Het beeldmateriaal wordt daarna bekeken door een medewerker... en die weegt af of er sprake is van een strafbaar feit. De wet moet nog wel worden aangepast om het nieuwe systeem in te voeren. Het Openbaar Ministerie heeft in de zogenoemde vergismoord... celstraffen tot 30 jaar geëist. De 31-jarige Jordi Latumahina werd in 2016 in het bijzijn van zijn vriendin en hun tweejarige dochtertje... doodgeschoten in een Amsterdamse parkeergarage. Maar hij was niet het eigenlijke doelwit. Tegen de twee vermoedelijke schutters... en de organisator van de moord is 30 jaar cel geëist. Op een eendenbedrijf in Kamperveen in Overijssel is vogelgriep geconstateerd. Het is nog niet bekend om welke variant het gaat. Volgens de NVWA worden alle 30.000 eenden op het bedrijf preventief geruimd. Ook het pluimvee van een buurbedrijf wordt uit voorzorg afgemaakt. De opvang van zeehonden is soms schadelijk en kan in sommige gevallen beter worden beperkt, adviseert een overheidscommissie. Het vangen van dieren in nood moet volgens de commissie meteen stoppen. Opvang mag alleen als een dier gewond is geraakt door een aanvaring of door menselijk handelen. In Londen is de Russische balling Gluskov doodgevonden in zijn huis, meldt The Guardian. Over de doodsoorzaak is nog niets bekend. Gluskov was een vriend van Boris Berezovski, een tegenstander van Poetin. Beresowski werd in 2013 op zijn Engelse landgoed doodgevonden met een strop om zijn nek. Het weer vanavond overal droog, vanacht opklaringen. En dan kan het bij temperaturen rond het vriespunt plaatselijk glad worden. Morgen droog, geregeld zon. Een maximaal van 8 tot 12 graden. Dit was het NMR-journaal. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu jouw keuze, ZFM.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 teaser uitgebracht is en dat heet Interdimensional Summit Dumu Borgir.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 Sumeris en van dat album gaan we draaien en Liel.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 2007 is hier Eat of the Dead.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 With your pants down. Lijkt me niet zo handig.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 Te voy